Ja Hendrik, o oh Hendrik, was ik hier maar lid, nu voel ik mij shit. Ik doe nu nooit lachen, niemand die ik ken, en ik ga nu elke avond huilend slapen. Tot op een dag, mama tegen me zei: Richel, word eens gelukkig, ga toch ergens bij. Ja, Hendrik, o oh Hendrik. Ik voel me niet meer shit, want ik ben nu lid. Ik doe nu heel veel lachen met wel duizend vrienden en ik ga nu elke avond zat als een slagschip slapen. Ja, en...